De drie daders zijn doodgeschoten door de politie... die daarbij zeker vijftig kogels afvuurde. Bij huiszoekingen in oost londen zijn inmiddels veertien verdachten opgepakt... die mogelijk betrokken waren bij de aanslag. In Manchester is het Benefietconcert aan de gang... voor de slachtoffers van de zelfmoordaanslag in Manchester... bijna twee weken geleden. Daarbij kwamen 22 mensen om het leven. Dat gebeurde aan het eind van een concert van de Amerikaanse popster Ariana Grande... Zij treedt vanavond ook weer op, net als Justin Bieber, Take That en Coldplay. In Rotterdam zijn honderden Marokkaanse-Nederlanders de straat opgegaan... om hun steun te betuigen aan de protesten in het Rifgebied in Noord-Marokko. Daar is het al maanden onrustig. Demonstranten in de regio vinden dat ze worden achtergesteld. willen een einde aan corruptie en eisen dat alle politieke gevangenen worden vrijgelaten. Inmiddels heeft de Marokkaanse koning met politieke leiders gesproken over de situatie in het Rifgebied. De uitkomst van dat gesprek is niet bekend. In de Waalhaven in Rotterdam woedt brand bij afvalverwerker Van Ganzenwinkel. Een stortplaats voor huisraad staat een lichte laaien. Vanwege de rookontwikkeling worden mensen geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden. Er zijn vooralsnog geen berichten over gewonden.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 Hi, I'm Kelly Andrew, one of the artists on Peaceful Radio. Please visit my website at kelly-andrew.com.